Jobboots met het nos Journal. Bondscoach Bert van Marwijk van het EK nog steeds haalbaar is. Oranje verloor met 2-1 van Duitsland, maar kan nog tweede worden in de groep als het met twee doelpunten verschil wint van Portugal, Duitsland-Denemarken verslaat. Volgens van Marwijk verloor Oranje door defensieve blunders. In Den Haag kwam het na de wedstrijd tot ongeregeldheden. Met behulp van de ME werd het Jongbloedplein ontruimd. 12 mensen werden gearresteerd. Kredietbeoordelaar Moody's heeft de waardering van Spanje met drie stappen verlaagd tot net iets boven de junk status. Dat is een reactie op het Spaanse verzoek om Europese noodsteun voor de bankensector. De schuldenlast van het land neemt nu nog verder toe en Moody's wijst erop dat de Spaanse regering beperkt mogelijkheden heeft om geld op de kapitaalmarkt te lenen. Ook Cyprus werd afgewaardeerd met twee stappen. De NS heeft een boete van 125.000 euro gekregen wegens het niet op tijd vernietigen van persoonsgegevens. Van het college bescherming persoonsgegevens mag de NS de persoonsgegevens maximaal twee jaar bewaren. Vorige maand bleek dat de NS nog gegevens had van studenten die ouder zijn dan twee jaar. De NS zegt te zoeken naar een methode om sommige gegevens geanonimiseerd toch te bewaren. De drie partijen die op Curaçao samenwerken in de regeringscoalitie... kunnen het niet eens worden over de invulling van een pakket aan bezuinigingen. Volgens premier Gerrit Schotten is er sprake van crisis, maar nog niet van een breuk. Morgen gaan de partijleiders met elkaar overleggen. Minister Spies is op Curaçao. Ze praat vandaag met premier Schotten over de problemen. Oudwielrenner en zevenvoudig toerwinnaar Lance Armstrong wordt opnieuw beschuldigd van doping. Door een aanklacht van het Amerikaanse antidopingbureau mag hij nu niet uitkomen in triathlons. Of hij daadwerkelijk wordt vervolgd, wordt later bepaald. De Amerikaan is al heel vaak in verband gebracht met doping, maar is er nooit voor veroordeeld. Het weer droog met flinke zonnige periode. Het wordt maximaal 16 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Dit was het Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Gooimeer en Muiden, 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk, de weg is wel weer vrij. Op de A6, Lelystad richting Muiden, staat voor maar de berg, 3 kilometer... Op de A7 richting Amsterdam voor het zaandam 2. Op de A8 richting Amsterdam voor het koenplein 4 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen voor Haarlem-Zuid 6. De Rijf van Amsterdam de A10 Zuid tussen Knopert-Lievenmeer en Geuzenveld 4 kilometer. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda voor de bresseplein 6. A27 Breda richting Utrecht voor Noorderloos 3. A28 van Zollen naar Amersfoort voor Knopert-Hoeverlaken 2 kilometer.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Kom, want de zender is nog steeds kapot. Mijn naam is Richard Buitenhek. Mijn naam is Irene de Jager. En ik wens u heel erg welkom bij ons programma. We gaan nu twee uur vermaken met allemaal actualiteiten. En uh, ja, we gaan eerst even wat mensen bedanken. van Roosendaal, Irene de Jager. Nou Irene, u hebt prima werk gedaan. En Ellen Jansen uh, hebben de redactie gedaan. Gedaan. De koffie wordt geschonken door Henny van der Leden en zij is ook gastvrouw. En ja, Irene, wat gaan we zoal krijgen aan onderwerpen? De onderwerpen van vandaag. Om tien over tien komt Ben Zonneveld praten over zing in Zandvoort. En dan om uh, vijf voor half elf komen Leo en Ankie Miezebeek en misschien Leroy over de actie Welkom Home van RTL. En dan gaan we naar Roy van Buringen, die doet ook overigens de techniek. Dan moeten we nog even verzinnen, Roy, hoe, hoe we dat zo uh, gaan doen. Maar misschien kan iemand het even overnemen. Maar die heeft namelijk uh, een uh, kunstfestijn, die gaat hij uh, bij Mango's op het, uh, op het uh, strand uh, doen. En dat doet hij vanuit On Air Events. Dan om tien over elf komt burgemeester Meijer vertellen hoe het precies met het BIBOP-advies zit in Zandvoort. Ja, en dat is nog spannend, want ik kan me niet herinneren dat het volgens mij eerder is gebeurd in Zandvoort. Dus we gaan eens horen hoe dat zijn werk heeft. En dan hebben we het oudste kinderhuis in Zandvoort en daar is een boek over geschreven. En Fatima van der Maas komt daarover praten. En daarna om tien over half twaalf komt mevrouw Partijn praten over het onderhoud van de oorlogs. Van de Joodse begraafplaats Overveen. Ja, en uh, we gaan het nog wel een keer uh, vertellen. Maar in ieder geval wil ik uh, vast te melden dat dit weekend geen treinen rijden tussen Zandvoort en Haarlem en Amsterdam. Uh, ProRail werkt op verschillende plaatsen tussen Haarlem en Amsterdam centraal aan het spoor. En treinreizen kunnen zaterdag zonder gebruik maken van bussen. Nou, we gaan nu eerst even naar lekker zwingen met Jennifer Lopez. Ain't dit funny? Loca. Seems like Zandvoort. Nou, we zijn uh, met een mooi onderwerp gaan we beginnen, want uh, ja, mede-presentator uh, Ben Zonneveld die, die zit hier naast me. We presenteren ook regelmatig verhalen ja. samen. Uh, ja, welkom Ben. Ja, goedemorgen. Hoe gaat het met je rug? Nou, Het gaat uh, <laughs> nog steeds niet zoals ik het graag zou willen, maar er zit vooruitgang in. Er zit vooruitgang in. Nou, wees heel zuinig op. Ja. Hey, je komt hier om uh, ja, voor een zing-evenement, uh, Zing in uh, Zandvoort. Het ja. Het schema is uh, dat uh, kwart over zeven tot half negen optreden van Ans Tuin, uh, is. Nee, dat is een uh, foute informatie. Dat is fout? Ja. Dan mag je dat gelijk uh, de, de, herstellen. De juiste informatie is dat er om, uh, om half acht op het Kerkplein muziek begint te spelen en dat zijn natuurlijk de, de, de voorlopers naar 8 uur om 8 uur zal Henk Janssen samen met Rudolf Kreuger een, een inzingssessie houden, zodat iedereen zijn stem op kan warmen en uiteindelijk moeten zoveel mogelijk Zandvoortes dus en natuurlijk ook toeristen die mogen van harte meedoen van half negen tot half elf gaan zingen. Oké, okay. dus het is uh, vrijdag 15 juni om, uh, nou het begint het inzingen om 8 uur ja. en, uh, en het echte zingen is dan om half negen. En het is op het kerkplein. Alles is op het kerkplein. Ja, dus dan hebben we dat... Uh... En wat heeft het te maken met de vismaaltijd? Of heeft het daar niks mee te maken? Want het is ook die, uh, uh, in, die dag in, daarvoor. Uh, de, de, raad... de vismaaltijd is uh, van half vijf... Half zes. Half 6 tot uh, half acht. Uh -huh. uh, uh, helaas moeten we hiermee de kaarten uitverkocht zijn. Het is een bommetje vol. He? We zijn er een beetje overheen En ik, ik zei nog eens tegen je van, is er nog een maximum? <laughs> ja. Nee, die is er niet. Nou, toen hadden wij eigenlijk al besloten om uh, dat op 200 te zetten. Ja. En uh, zijn we inmiddels overheen geschoten. Dus, uh, Wat is er met, misgegaan? Uh, niks. Ik... niks. Uh, er zijn een aantal dingen uh, op verschillende uh, locaties, zijn de verkooppunten en uh, op een gegeven moment gingen we tellen. En toen waren we dus over het maximum. Dus uh, we hebben gelijk alle kaarten uh, zijn ingenomen. Okay. En dan schiet je er zo overheen maar dat is helemaal niet zo'n probleem. We hebben met uh, Jaap Kroon de, de visleverancier uh, gesproken en uh, ja, je weet hoe Jaap is. Dat is allemaal geen probleem. Dus mm -hmm. dat komt allemaal wel goed. Uh, en, uh, hebben we, met, we nog allemaal uh, plek om te zitten? Ja, er komt uh, voldoende uh, plek. We verwachten ook niet dat iedereen gelijk komt. Maar het is wel zo dat er uh, gegeten wordt tussen uh, half zes en half acht. Uh -huh. Dan willen we graag alles opruimen en dan duwen we iedereen door de steeg heen, de kerksteeg. En dan komen ze om op het kerkplein uit en daar uh, is een tweede evenement. Dus het gaat eigenlijk, in, het zijn twee gescheiden evenementen, maar het gaat naadloos in elkaar over. Is, is de, de verkoop van die kaarten zeg maar zo explosief ja. gekomen door ja. de promotie die eraan gegeven er is, is? Er is duidelijk uh, uh, goede promotie aangegeven en uh, uh, wat ik veel gehoord heb, uh, is ja, ik koop ze voor een week wel. Yes. En wij liepen dan van nou, dat kan je beter nu doen. Uh, want misschien uh, komt het maximum wel in, in het zicht. Nou, Dat is dus ja, gebeurd Of minimum, hè? dat was het eerste probleem dus, van, juist, uh, Vorige ja. keer hadden jullie te weinig En dat is toen, toen niet doorgegaan nou, Als iedereen ja. de laatste week zijn kaarten koopt ja. Ja, Dan cancel jij het En dan willen we toch heel veel mensen ja. daarin gaan. Ja, je, je moet zeker een, een week van tevoren Moet je uh, je ja, kaarten natuurlijk. klaar hebben ja. En er moet van alles besteld worden uh, Sietjes, uh, muziek De haringkar moet uh, klaargemaakt worden de, de, de, de vis wordt besteld En klaargemaakt worden Dus daar ben je echt wel mee bezig dus een minimum en een maximum. Het moet ook nog te behappen zijn. Ja, dat is zo rond de 200 is het nog wel uh, te ja. behappen. Hey, betekent het nou dat je om half zes kan komen, maar ook bijvoorbeeld om half zeven? Ja, dat is, is ook leuker. Uh, nou, Leuk is natuurlijk dat, dat iedereen een beetje komt en ook een beetje blijft zitten tot half acht. Dat het gewoon goed gevuld mm -hmm. plein is. Uh, er zijn optredens van uh, gemengd zand voor scopen als Dus dat is ook uh, okay. wat leuks. En dat is ook gelijk een mooi opwarmen naar het volgende evenement. Ja, want die uh, zijn er lekker aan het uh, inzingen dan. Ja. Ja. Nou, uh, dit jaar is het, uh, het repertoire samengesteld door uh, Henk Jans en Rudolf Kreuger. Rudolf Kreuger die deed vorig jaar ook al mee aan zingen uh, aan in Sandvoort op zijn... Uh, ja, het, is, het is geen orgel, het is een toets toetsenist. Er zit van alles in die kast, je kan er alles uithalen. Dus uh, er zit muziek uh, genoeg in. En uh, zij hebben een heel strafrepertoire gezet. Ik heb het uh, zitten bekijken. Ik, uh, ik denk dat het iets gaat uitschieten over half elf. Ik, uh, ik heb hier een ja. lijst voor me Ik heb no. iets van 30 uh, liedjes. Erg leuke liedjes trouwens. Ik heb ze gezien. Ze zijn ja, heel is, erg leuk. Uh, en allemaal uh, mee te zingen. Ja. Voor iedereen nou, herkenbaar. Ik om dat voor jou te horen. Want uh, ik, had, ik had wel uh, een paar liedjes waarvan ik denk van nou. Noem, noem eens een paar ja, de, de klok van Arne die is natuurlijk altijd uh, in ja. Uh, Sammy van Ramse Schaffi is altijd in Corrie Konings heeft er een heleboel Er is ook een medley van gemaakt ja. Dus daar uh, zing je steeds een aantal stukjes uit de refrein uh, Dat is ook wel, te wel leuk om te doen nou, Ik heb de hele nacht liggen dromen Hazes komt erin voor Een uh, medley over Amsterdamse liedjes ik hou van Holland, Mankanelis, een Hazes en een beetje verliefd. Hmm. Uh, een clown is ook altijd een hele goede ja. meezingen. Van Ben Kramer. Ja, van Ben Kramer. Hey, ik heb het uh, vrienden ik, voor het leven. Ik heb zelfs het gevoel dat mij dat nog gaat lukken, dit soort uh, liedjes. <laughs> nou, dat, dat is ook de bedoeling. Ja. Het, is, het is geen voor iedereen. Optreden. Het is ja. de bedoeling dat, dat Zand, Zandvoort is gezellig een ja. avond komen meezingen. En ja. daarom uh, heb uh, Henk Janssen uh, deze dingen uitgezocht... Hij is natuurlijk de artiest. Ik kan leuk stoelen bij elkaar rapen, maar hij uh, gaat ook voor repertoires. Daar heb ik niet zoveel verstand van. Dus ik vind het er echt gelikt uitzien En uh, we hopen dan ook dat heel veel uh, mensen komen Ik was er vorig jaar bij ja. Ik heb een topavond gehad ik kon, jou, ik kon jou nog net Alex binnen duwen geloof ik, uh, ik Het was hartstikke <laughs> ja. vol daar Maar het ja. was ontzettend leuk En dat het nu weer uh, buiten gaat lukken Nou dat is helemaal fantastisch Want dat geeft ja. alleen maar nog meer uh, mensen de ruimte En de gelegenheid om mee te zingen Ja vorig jaar uh, hadden we de pech Dat de Ombiswolk in plaats van Voor de Duinen Achterduinen komen. Ja, ja. We hebben echt naar staan kijken: hoe moeten we dat nou zo laten gaan? Ja, helaas trok hij net over de duinenrij heen, want in Halen viel hem er wel mee. Ja, toen moest ze besluiten om naar binnen te gaan en uh, daar was café Aarleg nog open. Dus daar hebben we iets van 220 man in kunnen proppen. Ja, dat was echt uh, ja. vol. Het was, ja, op, een droog moment, op een droog moment, want de apparatuur mag natuurlijk niet nat worden, ja. hebben we uh, uh, met, met een heleboel mannen alles naar binnen ja. geschouwd, in die hoek neergezet. Nou, ondertussen liep iedereen al naar binnen en het is een geweldige avond geworden. Dus ja. we hopen echt, ik hoop echt... Dat het buiten kan. Mm -hmm. Ik verwacht echt zo'n uh, zo 300, 400, 500 ja, man ja, te vallen. 200 zoveel van de ja, Maar min Minimaal. Uh, de teksten zijn nu bij alle koren... Uh, ja, we uh, zijn rond, bij ons gekomen. Uh, helaas heeft één koor afgezegd. Welke? Uh, dat is de beachpopzingers. Want die uh, hebben een, uh, een oefenavond. Dus die gaan daar oefenen. Maar ik heb het nog het idee dat het een verkorte oefenavond gaat worden. Ja, ja, nou, later, later sluiten u. ze gewoon aan. Ja hoor. van oefenen aan het kerkplein. Het bloedkruid dus, uh, waar het ja, niet gaat kan. Uh, achter de kerk. Dus ja, ik hoop dat ze op worden door het gezang. Precies. Daar komen ze door de komen ze zelf wel. Ik zou het jammer vinden, want ik vind het een heel goed koor. Ik vind het heel leuk als ze komen. Spruit... Want dat is dan wel de drummer van de Beats Pop -sins. Komt hij dan wel? Nou, ik denk dat het ook niet doorgaat. Want hij hoort natuurlijk bij zijn, bij zijn koren. Maar ja. dat is ook niet zo... Uh, hmm. Ik begrijp volkomen dat hij daar uh, moet zijn. Dat is helemaal niet zo'n ja. probleem. is over de technicus van Inspiratieradio ook op zondagavond. Ja. ja. Dat balletje weer rond. Hey, wat voor koren komen er uh, wel ondersteuning geven? Uh, er komt een, een delegatie van het Ambo-koor voor Anker het Zandvoorts Mannenkoor komt natuurlijk zeker met een heleboel Zandvoorts Vrouwenkoor Zandvoorts Koper en Music All In ja. dat zijn uh, alle Zandvoorts koren en er zijn natuurlijk ook uh, heel veel mensen die een aantal mensen die zingen in, in meerdere koren maar ja dat is altijd wel leuk en uh, we proberen nog, nogmaals te promoten, uh, neem iedereen mee je, je familie, je broer, je, je oom je tante, haal ze naar Zandvoort toe zodat we gewoon een hele gezellige avond z'n allen kunnen doen. Ik denk dat omdat het dan, als het lukt buiten is, dat mensen vanzelf komen. Want ja. dat steekt aan. Ik bedoel, als je mensen hoort zingen, dan denk je, oh, leuk, gezellig, daar moet ik naartoe. Ja, uh, en niet te vergeten natuurlijk, uh, de Paro zij Hij was vorig jaar was het een gigant ja. van, ja. uh, van een, een lied. Succes. En uh, Patrick van Kessel heeft al toegezegd dat hij uh, weer komt. Oh, dus dat doen we aan het eind. En dan, uh, dan gaat hij de... lied zingen. Nou, nou, hij moet ook uh, uh, het publiek laten zingen. of tenminste ja. de, de artiesten staan voor je in dit geval. Hè. Degenen die op het podium staan, dat zijn de aanjagers. En uh, de artiesten staan uh, in het plein. Ja. Uh, leuk joh Hé hey, nou Ben ja, uh, ja, Het klinkt heel erg goed Dus uh, ik denk dat ik ook ga Nog wel andere CFM'ers Zullen er te zien zijn uh, Hoe is het verder in, haar, in Zandvoort Want je, ja, ja, je bent natuurlijk op vele fronten bezig Zijn er nog nieuwtjes nou, ja, dus het, uh, het gaat in Zandvoort goed hè? Volgende week wordt ook De, uh, de zandscopstuur uh, ge geopend Bij het uh... Europese Ja, dat, dat zijn dingen die zijn natuurlijk hartstikke leuk nou, de, de zomer komt eraan dus Het is natuurlijk van het te beleven op het, uh, op het strand. Heb je nog wat aan het weer kunnen doen? Het weer gaat helemaal goed komen. Okay. Zeker de vrijdag. Wat jij het zegt. <laughs> ja, dan komt het goed. Hey, heel erg bedankt. <laughs> Dankjewel ja, okay, dank. En We gaan uh, naar uh, muziek en dat is Kane met Fearless. Welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. Nou, inmiddels uh, hebben we drie hele gelukkige mensen hier uh, aan tafel. Welkom. Uh, dat is uh, Leo en Anki Misebeek. En wat is jouw naam? Leroy. Leroy, de beroemde Leroy. Nou, uh, u heeft het waarschijnlijk allemaal wel uh, gezien op oh, RTL4. Uh, Anderhalve week, twee weken geleden inmiddels. Uh, Want wat is er gebeurd, uh, Leo? Uh, ja. Tot onze grote verrassing eh, eh, kwamen wij zondagavond thuis na een heel gezellig weekendje met z'n v'tjes. En toen hadden een grote schade vrienden van ons. Ja, de gedachte van het uh, huis van Leo, dat moet maar eens aangepakt worden. Dus uh, die hebben dat eventjes uh, vanaf vrijdag tot en met zondag uh, op zijn kop gezet. Maar hoe, hoe ging dat van tevoren? Want je was een weekendje weg, maar dat was natuurlijk ook opgezet. Dus hoe, hoe is dat uh, ingezet? Dat is ingezet omdat ik zelf jarig ben, ik vierde mei En ik had tegen een paar vrienden gezegd dat ik het niet wilde vieren, omdat ik net Leo's verjaardag en Leroys verjaardag gehad had. Ik denk van, ik sla het dit jaar over. Precies. maar die ja, mensen dat... wisten dat, dus die dachten van, die zijn weg. Nee, ze zeggen, is dat gaat moment. niet door. Uh, 1 mei werd ik overvallen thuis. En dat ik net de staan en een vriendin gebracht heb, omdat Liron naar Spanje vertrok. En de volgende dag. En ik werd dus overvallen van, uh, toen ik binnenkwam, met een schaaf vrienden. Met langs al ze leven. En toen zei ik, ik ben niet jarig. Ik ben vrijdag dus vrijdagjarig en ik wilde het dus niet vieren. Maar iedereen had dus voor alles geregeld. Hè. Had drankjes en precies. Anders. En daar werd het cadeau aangeboden. Wie je uh, weg? Wie je week. weg. Helemaal. Wat okay. slim? Ja, en Martina had allerlei scenario's bedacht van... Nou, oh, ze gaat voor dit niet weg, ze gaat voor dat niet weg... <laughs> ze gaat voor zus niet weg. Maar ik zei... Oh, leuk! We gaan gezellig weg. En waar gingen je naartoe? Wij gingen naar de Beekse Bergen. En dat was voor Leroy een beetje moeilijk, want ja, uh, ja, Leroy wilde ook wel heel graag met ons mee. Maar ja, hij ging ook met een vriendin, met zijn vriendje Mel mee naar Spanje. Oh, okay. nou, nou de keuze. Lijkt me niet zo'n moeilijke keuze. Je, je, je, je, heb je een vaste vriendin, hè, Leroy? Nee, hij is een vriendje. Vriendin van mama. Maar Even de mama, een beetje de mama is een vriendin van mama. Hey, we, hebben, we hebben ook hier een grote aanstichter, volgens mij uh, de voorzitter van ZFM. Ehm... Um, Kun je er iets over uh, zeggen? Ja, ik, ik heb er al zoveel over gezegd. Goedemorgen, luisteraars. Goedemorgen, Goedemorgen Pieter. De ene de familie Miesbeek. Ik heb er al zoveel over gezegd en ik denk dat uh, ik nu moet zwijgen. En het woord moet laten aan de, degene die het allemaal de dupe zijn geworden. Maar Eén, uiteindelijk één toch weer de winnaar zijn geworden. Eén vraagje. Hoe ben je er zo toegekomen? Wat, wat was de aanleiding? Uh, de aanleiding is dat ik de familie erg goed ken. En uh, dat ik vond dat... Uh, er toch iets gedaan moest worden aan het opknappen van het huis en op het moment dat ik ga overleggen met Leo van uh, we moeten toch eens wat gaan doen dan is het van ja dat komt morgen wel of volgende week en ik dacht nu krijg ik je, we sturen jullie weg en dan gaan we het zelf even ingrijpen. En ja als je dan uh, de, de, de grote schare medewerkers ziet die mee hebben geholpen 100 man uh, bedrijfsleven uh, Zandvoortse ondernemers, dan kan je alleen maar trots terugkijken van wat zijn we in Zandvoort toch een mooi dorp. Maar er is een moment geweest waarop je dat natuurlijk bij RTL 4 uh, naar binnen hebt getakeld. En, en... In begin maart. Oké. Okay. Want dan uh, vindt er een screening plaats en dan ja, gaan we komen... In begin maart en uh, de, de, die moest op de computer moest je een formulier invullen. Nou, mijn kennis van de computer is beperkt. Dus dat was ja, nee, ja, nee, ja, nee. <laughs> en ik dacht, daar hoor ik nooit meer iets van. En in april, half april pas werden we gebeld door RTL. Ja, er zijn duizend inzendingen gekomen, eh, maar die van nu valt op omdat hij zo kort is. 1 A4'tje. <laughs> eh, en, nou, zo en, zie en bij je, heeft ook zijn voordelen. ook papier met tekeningen en foto's erbij. En toen hebben we een uurtje zitten praten, toen dus zei zegt god u stecht naar top 10. Nou, en, en vervolgens uh, maar de familie mag van niets weten want dan gaat het niet door dat was het, uh, het, ja. het, het, het, het grote woord wat er steeds uitkwam geheim. Uh, geheim houden, geheim houden, geheim houden En pas eigenlijk een week voor de uitzending dan we praten over zeg maar koninginnendag we werden gebeld van het gaat door uh, uh, kunt u even morgen een lijst sturen met 50 medewerkers? Nou, dat was zo gebeurd nee, nee, door mijn dochter. Voor jou geen probleem. Nee, mijn dochter ook. Die, die er zijn natuurlijk zoveel contacten met vrijwilligers We nou. Maar over de vierdaagse medewerkers of, of al die andere dingen. Al die dingen waar zij zelf ook ja, in, uh, in meewerken. Iedereen zei, ja, en Dus dat belden we door naar RTL... en toen zei ze van nou, er kunnen er we nog wel 50 bij. Nou, ook geen probleem. Dus de volgende dag waren er weer 50 bij. Uh, ja, en dan moet je die mensen het huis uitzien te krijgen. Oh, en toch het is een probleem hoor. Ja, precies. Nou, maar, dat hoor, heeft ze net verteld. Ik en, heb genoeg gezegd. Oké, okay, ja, dankjewel Pieter. Dankjewel, Pieter, jouw staan. Maar uh, jij was aan het vertellen. Nou ja, goed, uh, we kregen dus. Uh, ik kreeg een mooie cadeaubon en daar stond het op voor een weekendje voor drie personen een weekendje weg. Nou, ik vond het helemaal leuk. Ik moest natuurlijk het een en ander regelen voor uh, twee tantes en mijn moeder. Maar Leroy zegt: ik kies van Spanje. Daar is het in ieder geval mooi weer. Nee. En... Uh, Nee, maar ook op de kaart stond. Hey? We worden weggebracht. En we worden ook weer opgehaald. Ik zeg, nou, dat is helemaal niet nodig. We hebben zelf een auto. Dat kunnen we zelf doen. Nee, dat hoort helemaal bij ja, het weekend. Anders weet je precies hoe laat je thuis komt. <laughs> ja, ja. Precies, precies. Ja, Achteraf uh, vallen alle puzzelstukjes in ja, elkaar. Ja, ja, ja. Vooral dat. Mooi hè? De... Zo'n zo, zo geheim ja. Uh, dingetje. Ja, Martine. Ik zeg, wie brengt, brengt ons weg? Ja. Nee, dat zeggen we nog niet. Ik zeg, nou, leeuw, wie zal het zijn Martine? Pieter? Nou ja, goed. Pieter stond inderdaad voor de deur. En om acht uur moesten we klaarstaan. Dat vond ik wel een beetje raar. Acht uur s ja. Ik denk, in een huisje kan je normaal om drie uur. Maar goed. Pieter wilde ook helemaal geen koffie. Nee, we gaan weg. Ik zeg, nou aanpak je koffie, zegt Leo. Dat kan toch wel. En die 80 helemaal... man om de hoek, die hebben jullie niet gezien? Nou, ik heb helemaal niks gezien. Het <laughs> was, was ook een verborgen camera. Ja, geweldig. enige wat mij erg opgevallen was. Martine kwam ons uitzwaaien. Dat op zich is geen probleem. Ik kreeg een leuk bandje met allemaal lekkers uh, voorbij de koffie daar. En ik loop wel even met je mee. Ik zeg, nou dank je wel. Nee, ik loop met je mee. Martine, heel uitbundig, Super <laughs> overdreven! Overdreven! Nou, dit ben is dus is niet, hè? Ik denk, nou Martine, ben je nou echt zo blij dat ik weg ga? <laughs> En uh, ik denk, nou, ik zeg in de auto tegen Pieter... Pieter, wat is er Martine aan de hand? Die wil me wel heel graag weg hebben. Is er soms iets anders aan de hand? Hij bleef strak voor ze uitkijken, achteraf natuurlijk. Hij voor, uh, Zwaar moeten tekenen, de geheimhouding. Ja, precies. En wij gaan nu weg. Ja, inderdaad, onderweg koffie gedronken. En dan richting Beeksebergen. Ja, mooi. En de Martine, dat is Martine Joostra. Dus ja, dat is, is de dochter van, ja. uh, Pieter. van Pieter. Ik wil even een uh, stukje laten horen van, uh, van Leroy. Papa en mama, ik ben heel erg blij met het nieuwe huis. En ook met al die mensen die ons hebben geholpen. Mwah. Nou, Hij vliegt het zo Moeder, onze. Ja. vertel eens Leroy, wat, hoe heb jij het ervaren allemaal? Want wanneer kwam jij terug uit Spanje? Eh, uh, zondag. Uh -huh. Zondag. Eigenlijk zal ik maandag terugkomen. Ja, wat ja. doen do do do do do do do do we? Doe doen. We doen. We doen. Kevin mijn uh -huh. uh -huh. Uh -huh. En wat stelde stelde nou nou zo? Dat, dat, dat ons huis helemaal was verbouwd voor een, voor een televisieprogramma. Ja, maar nou ja, het was ja, dat natuurlijk is... voor jullie. Ja. En het televisieprogramma die, uh, nam het op. En hoe vond jij dat? Dat het uh, huis helemaal uh, nu. Ja. Ja, vertel eens even over jouw kamer. Eh, uh, ja, ik vind hem heel mooi geworden. Mm -hmm. Er staat op de muur Superhero Leroy. Zo? Ja. Prachtig, hè? In de hoek. Ja, dus dan heb ik een televisie gekregen Zo En nu staat, nu staat de Xboxer en de Wier En ook een even speler Heb je nog meer gekregen? Spelletjes? Oh ja, so, die, die spelletjes. spelletjes Een hele eigen spelroek ja. ja. Dus nu is jullie huis gewoon voortaan het honk En komen ze allemaal bij jou spelen ik weet niet Ja, dat komt wel goed, denk ik Hé, hey, maar vertel eens uh, verder Dus jullie We uh, weten nu jullie zijn nu net teruggekomen Daar zitten we eigenlijk in het verhaal mm -hmm. En toen, jullie kwamen Hoe laat aan? Nou, hier in Zandvoort om zes eh, uur eh, kwamen we de straat inrijden en toen precies om zes uur mag ik jaar dat was allemaal wat viel, viel het daar ook niet op dat je precies een bepaalde tijd daar weer klaar was nou, op, op zich viel het. Nou, nog dat, niet dat, op dat, dat liep dat nog wel door ja, Het liep allemaal rustig onderweg even wat gedronken even gegeten dus dat ging allemaal heel relaxed wat even opviel is dat er eh, die eh, aan het begin van de verhaal al straat zat bij de bushalte en die zei ik heel snel het raam reden. en die zei ik heel snel gedag toen draaide ze haar hoofd weg en toen dacht ik zoiets van hé, wat hier aan de hand. Zo oh, is Dini niet. Ze vindt me niet leuk. Ja. En, en toen kijk ik in de spiegel, Pieter die ging toen naar zijn zei die echt uh, rechtdoor. En, uh, ja, ja. Die zei, en ik zie, kijk je? zo in de spiegel en ik zie: nee, dan zie ik Dini met een. Het verkeersregel was het midden op de straat springen en een hek op het straat schuiven. Maar inmiddels waren wij al voorbij het schelpstraatje. Dus dat ging, well, Pieter die had nog gas gegeven denk ik. Dus uh, we gingen door. En uh, halverwege dat stuk, ongeveer uh, vier huizen voor ons huis. Maar toen zagen wij al een vlag hangen en een boog. En toen had ik zoiets van, hier is iets aan de hand. Hey. En Pieter die staat stil en ik zie in een cameraman. met dat als je En op, de, op, straat op dat springen. moment, wat ging er toen door je heen? Nou, oh jee, nee het hè. Het was te klein hoor. Ja. ja. <laughs> <laughs> Ik <er> niet onder. <laughs> wat waren je ideeën, wat waren je gedachten? Nou ja, op dat moment was het helemaal was een beetje ja, verbaasd. Ik denk, wat is hier in de hand? Wat is hier? Toen, ja, ik ken, ik ken het wel een beetje. Eh, dat programma. En ik oh, je had wel, het, wel verwacht dat het, dus nou, misschien dacht al van hé, hey, misschien is het dat programma. Dat, dat programma niet. Maar ik ken dat als je vroeger en mm -hmm. zo'n zo videocamera op straat dan gaan we heel snel schakelen. Dan, okay. dan, dus ik denk, wat is hier in de hand? Ik denk, nee hè. Nee. Uh, ja, ja, ja toen, nee. Daar nou, zijn we uitgestapt. Ze, ze begeleiden ons netjes de auto uit. Uh, ze uh, we werden welkom en nou doen we even rustig, we hebben een verrassing voor je. Ja, nou ja, dat hebben jullie inmiddels allemaal op televisie gezien wat er gegaan ja. is. Ik was echt verbaasd en ik had zoiets van, dit is, ja, dan loop je richting het huis en dan zie je al meteen de verschillen. De voordeur ja. was nog steeds grijs, maar die was nu, dus nu groen. Dat was een, een eyecatcher waarvan ik dacht van, hé. Hey. Ja. En toen ging ik kijken naar de schermen, die gordijnen waren weg. Ja, en toen kon je een beetje naar binnen kijken. Ja, dan stop je een trappetje op onder die boog door. Op ja, dat moment dan, dan gaan de emoties wel, uh, wel de overhand krijgen hoor. Dan, ja. dan zie je ineens wat er gedaan is. Dus is uh, Pieter en Martine al wat uh, tegen ons gezegd. Dat heb ik op televisie gezien. Zelf ben ik een stukje kwijt. Ik ben begonnen met dat te praten. Dat was, dat was iets. Uh, maar er moet, er moet, je moet ook heel veel uh, als ja, mens processen in een en hele korte tijd natuurlijk. Dat is heel veel. Ja. Het is, het is dat is giga. En, nou, en dan sta je, dus op een gegeven moment sta je in je huis en dan in een... Uh, dus het is een ander huis als dus waar je uitkomt... En dat is toch altijd je thuis geweest, hè? Dat is toch wel raar? Nou, thuis niet was... mooi. Ik zei altijd: het is mijn huis. Maar het, was het is niet mijn Het is het je thuis. Maar nu is het mijn thuis. Ah, nou, dat is ja, prachtig. Is dat super. is heel mooi. En, we, we, we en buiten hebben... dat Pieter natuurlijk niet alleen een vriend is, maar het is ook een soort vader voor ons. Aha, ja, ja. Kijk, we hebben alle twee geen vader meer. En we hebben hem al als jaren als vader. En dus hij zegt: uh, ik heb gewoon één dochter. Ik zeg: nee, je hebt het twee, hè? Ja, ja. ja mooi. En natuurlijk ook nog. Laten we die niet vergeten. Ja, wat, ging er, wat ging er door jou heen toen je het uh, zo even voordat René? Maar ja. Ik kijk dus wel eens naar het programma samen met Leroy. En dan zegt Leroy ook wel eens van... Nou man, dat zou toch ook wel een keer leuk zijn. Ja, ja dat is wel bedankt, Leroy. We hebben het wel een keer met Vrienden zij, zij over Zij denkt gehad. het jij zegt het hè. Ja. ja, hij zegt het inderdaad. En we hebben het wel eens met Vrienden over gehad om steeds vertrek voor vertrek te doen. En ja, dan kwam Leo ook zeker... Uh, dat hij ziek werd in februari met zijn tia's. Toen dacht ik van, nou, dit gaat dus niet uh, meer gebeuren. Nee. Maar uh, toen ik daar echt binnen stond uh, en ook mijn voortuin, zeg ik het is het eerst als ik terugkom, want ik ben echt een tuinmens. Als dus mijn voortuin en mijn achtertuin daar leef ik zomers echt uh, in. En daar uh, zijn we ook aan barbecuen met vrienden en zo. Dat is dan mijn thuis. Ja. Maar mijn huis was gewoon mijn huis. En dat is nu ons thuis geleden. En als je ja. naar je tuin kijkt, want die hebben ze ook gedaan, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe vind nou, tuinen, je dat? Ja, de tuinen, of zakelijk al heel veel met bloemen, maar wat ze fantastisch gedaan hebben met boomtjes op het terras. En uh, nou, een van onze uh, v, uh, nieuwe vrienden die hier ook aan tafel zit, die even op pad ging voor planten en bloemen. En weet ik het allemaal. Nou ja, Roy, ik noem toch je naam hoor. Dat is Roy van Buringen geweest. Ook zijn broer, die Patrick, Patrick, is dus een vriend van uh, Wesley. De, het nachtteam met de jongen, jongens van 12 man, Alle vrijwilligers, onze vrienden, de ondernemers, nou, ik sta echt uh, helemaal perplex. Ja. Ik ga altijd wel op pad. Ja, ondernemers, ik durf nu eigenlijk niet meer een beetje te komen, maar <laughs> als ik kom, kom ik weer voor de anderen. Maar tot ze allemaal weer zo meegenomen en dan voor ons, nou, ja. geweldig. Hey Leo, kun je kort beschrijven voor degenen die het programma niet hebben gezien wat er uh, zoal allemaal gebeurd is bij jullie in huis? Uh, ja, kijk, ik ben al heel lang bezig met het huis en uh, ik zei wel eens van... Hoe, hoe lang? <laughs> is het een beetje helft man is klusser? Weet uh, nou, nee, nee, je nee, dat, Frankie? Nee, absoluut. We hebben wel heel, we heel veel aan het huis van 20 jaar geleden heb ik het uh, kunnen kopen van de familie. Mijn opa was overleden en uh, in het huis daarnaast ben ik geboren. is dus, uh, oh, okay. dus, dus, oh, het is een, naast je ouderlijk huis. Ja, dus, dus, oh, dus oh, is alles van is, is het allemaal wel een heel bijzonder plekje voor ons. En dan ga je het verbouwen en dan ga je aan de gang. En dan, dan is het. Ja, dan, in die tijd gebeurt er ook heel veel andere dingen in je leven. En op een gegeven moment, dan, dan, ja, aan het einde van de rit, is het eigenlijk een beetje blijven, blijven liggen. De, de afwerking. Ik zeg wel, we Gezondheid. moesten we, even, we moesten nog even wassen in de watergolven en dan zou ik klaar ah, ja. geweest zijn. Maar ja, dat, dat, kwam, er maar dat, zo, dat kwam er maar niet van. Dat is altijd zo. Dat kwam er maar niet van. Dus de basis was er wel, maar ja, de afwerking niet. En hmm. ja, ik omdat ik zelf in ook een beetje in het vak zit, eh, zag ik wel de, de, het eindresultaat, maar dat was toch altijd wel moeilijk over te brengen. En wat hebben ze allemaal nog gedaan? Uh, nou, de, de kamer is, ze hebben het plafond en de vloer hebben weer gemaakt, de wanden hebben ze afgewerkt, het elektrijle cv is in orde gemaakt, keuken. De, de keuken is geplaatst, hmm. de badkamer hadden we Ik, ik weet nog dat jij uh, in de uitzending kwam een tijdje terug en toen was het al gebeurd, maar toen mocht je er niks over zeggen en toen ging je nog een keukenkastje bijhalen. <lacht> De keuken is echt fantastisch. Maar ik mis wat kastruimte. Ja. Maar mijn oven is super. Dat was mijn droom. Dus daar ben ik al zo blij mee. Maar wat? er moeten wat kastjes bij. Ja. Maar dat kan ook makkelijk. want Ze hebben het echt, uh, echt van uh, een tafel. Meer design aan de andere kant gedaan. Heel mooi. Ja. Maar ja, voor de dames onder ons. weet je, We hebben natuurlijk kastruimte in de keuken nodig. Ja. Dankjewel. Jij bent super. En ja, de vaatwasser inderdaad. Oh, nee, no, de vaatwasser was ja. ja, wat zei papa altijd? Papa had wel een vaatwasser aan alvast ja, Maar papa, mama niet. Nee. Of, nee. nee. Nou ja, dat snap je dus wel. En uh, nou, ik vind het gewoon geweldig wat ze allemaal gedaan hebben. Nou, jullie hebben het nou, verdiend hè, ja, dat is duidelijk. Ik moet zeggen wat ik wat, wel uh, heel fantastisch vind en wat, Het is echt als een warme deken over ons heen gekomen ja. Is het feit dat je Dat je toch wel heel veel mensen om je heen hebt Vrienden om je heen hebt Die, ja. die klaarstaan voor je op een moment uh, Waarvan uh, als een ander zegt van, Joh, we, gaan, we trekken even van de bel En uh, we moeten even geholpen worden Dan, dan is iedereen er ja. En uh, dat, dat van bedrijven tot aan, aan Particulieren is dat door Zandvoort heen gegaan uh, En dat is maar dat is andersom ook, hè? Dus dat weten ja, ze. Ja, nou ja, ja goed, precies. oké. Maar ja, daar ga ik niet zo vanzelfsprekend vanuit. Uh, Want als uh, ik denk als. Uh, maar, als... Uh... Als er, als er iemand... Een, uh, ja, als dus iemand iets gunnen... Dan zijn dat jullie wel. omdat je Zoveel doet jij Leo en Anki apart daarvan ook. Hè, de avondvierdazies enzovoort. Ja. ja, dus het is... Met sturen staan al zo vaak voor iedereen klaar. Dat, ja, dat doe ik toch wel. Dat is, uh, ja, dat is eigenlijk... Ik ben, vind, ben ook heel blij dat het, uh, ja. dat het jullie overkomen ja, is. Ja, nou ja, dat, dat, ja oké. Okay. Uh, ja. Er zijn ook heel veel dingen... Die laat ik gewoon een beetje over me heen komen. Want... want ja, uh, uh, ik, ik zeg wel eens van, uh, ik heb er niet om gevraagd, maar nou het me overkomen is, ben ik er wel heel blij mee. Ja, de vraag is nog of je er van tevoren voor zou kiezen zelf, hè? Nou, daar wil ik graag op inhaken. <laughs> daar wil ik heel graag op inhaken, want uh, heel veel vrienden, waaronder onze pa, hè Pieter, Martine, uh, uh, Rob en Hans, nou, noem het maar op, eigenlijk een hele grote groep in deze kring, hebben al vaak genoeg gezegd en nu gaan we de gang. Hmm. Maar Leo echt, en dat weten ook heel veel mensen nee, nee, nee, ik wil nog een plan maken nee, nee, nee, en ik wil het zo, nee, nee, nee nee maar als er ergens anders een opbouw of een uitbouw of wat dan ook dan staat Leo ook als eerste en daar werden wij wel eens kriegel van hè, en nu vind ik het inderdaad had hij dit van tevoren geweten had het nou nooit gebeurd. Dus want? ik ben heel blij, omdat hij de regie echt in eigen handen had. Oh, ja, ja, ja. Dus wij zijn echt heel blij met onze paar, die de regie in handen heeft genomen. En waarop uh, mijn vriendin, want die het ook het eerste instantie helemaal niet wist, Martine, dat moest uh, Pieter ook vertellen tegen haar. Dus Martine dacht eerst van, oh, ik moet iets heel belangrijks vertellen. Dus die dacht eigenlijk dat er heel wat anders aan de hand was. Maar dit is uh, gewoon het positieve, want die dacht echt, oh, er is iemand ziek of zo. Nee, dit is voor Leo en dus Martine en dachten van, oh, gelukkig. En nu gaan we echt aan de slag. Ja. Hierbij wil ik ook natuurlijk ook daar, ondernemers zoals um, van Lip uh, in de, uh, hoe heet die straat? Lipstraatje. Van, uh, Lipstraatje ook, oh, ik nou vergeten. Uh, die toch s'avonds zijn ja. winkel even opent uh, dat de verf op was. En uh, nee. die toch eventjes onder de douche door zijn vrouw uh, getrokken werd om dat te doen. Uh, een, firma, een vader die, uh, nou, die ik in deel zag, die er toch even, weet je oh, ze uh, ze toch. Wel even TV in orde gemaakt heeft, weet je, toch eentje uit ons eigen dorp. Keur die, uh, ja, een glas die uh, gesneuveld was, een raam dan, uh, Liro met de voetbal. En uh, ga zomaar door. Dus dat vind ik gewoon geweldig. Oh, en misschien okay. zijn we iemand vergeten. De advertentie is ook door, de, uh, he, door Martine en Pieter en zo gedaan. Misschien is er iemand vergeten. Maar mensen echt allemaal. Super, super bedankt. Ja. Ja. Ja. Nou, ik zou zeggen. Ja, mooi verhaal dit. Geniet er heel erg veel ja, van de komende happy end. tig jaar. En uh, ja, dan hebben jullie nu weer tijd om allerlei vrijwilligerswerk te gaan doen. Hoe is het met de avond vandaag zo gegaan, Ankie? Nou, nou, de avondvierdaagse op donderdag een, klein, eh, een buitje. En gisteren dachten we van... Oh jee, met de bui van uh, in de middag. Dacht, als dat maar goed gaat... Het was wel erg storm en waaien. Maar het is gelukkig droog geweest. Tof. We mogen echt zeggen dat we het een, een super wandelvierdaagse gehad hebben. Ja. Het een goede aantal mensen ook. Uh, ja, het is iets minder als uh, vorig jaar met de inschrijvingen. Maar aan de mensen kan je dat echt niet nee, zien. Want ik er heb ook alleen enthousiaste laatst, mensen Heel gezien. veel mensen zonder kaart mee. Die vinden niet dat zoveel euro ja. nog te duur is te kopen. Ja, maar goed, ook om dan ga ik weer naar onze ondernemers toe, weet je, die ja. toch weer voor een tractatie ja, iedere precies. dag zorgen. En dat je toch vier dagen lekker een wandeling doet. meer naar die, die uh, door uh, de vijf ja. kilometer post uh, door Dini en de. Nou ja, de organisatie, uh, de mensel, dat kost gewoon voor... ook geld. Ja, maar als je 54 kijkt op de het is één eurotje bij avonds, 1 uur 10. en je, en denk je gaat het, oh, gaat het over en een mooie medaille. Ja. Ja. Oké, okay. hey, nou, jongens, heel succes. Ik uh, hoop jullie nog heel snel ja. ja. en vaak hier aan de microfoon te krijgen voor allerlei. Dank Dankjewel. wel. Hoi. van René Vroger. Was dat niet de man van? Ja, hè? van Attachie Vroger. Ja, dus het is uh, ontzettend leuk uh, dat, uh, ja, dat, dat zo'n familie uh, hier zo gelukkig mee uh, heeft kunnen zijn. Uh, nou, we gaan nu naar jou, Roy. Ik hoor dat je ook hele goede dingen doet. Uh, ja, maar het was ook echt geweldig om aan mee te werken. Dat kan ik uh, echt uh, zeggen. Ja? ja. Wat, wat, wat heb jij gedaan? Nee, ik ben vooral een beetje in de voortuin bezig geweest. Ja, ja. je bent de, de tuinman geweest. Ja. ja en een beetje sjouwen en een beetje doen ik ben er wel elke dag bij geweest, maar op een gegeven moment kom je toch aan een punt dat het heel, het heel veel emoties geeft, om met elkaar daarmee bezig te zijn, dat je echt eventjes ook een stapje terug weer moest doen om weer even rust te nemen, want ik werd er op een gegeven moment wel van de enthousiasme, toch wel een beetje ziek van, oh ja? dus, uh, dus ik ben uh, toen maar even weggegaan maar ben je toch was... gaan op het strand, of ben je het toen doen? Nee, ben ik ben lekker naar huis gegaan naar <laughs> maar het was echt geweldig om daar mee te werken ja, leuk, ja. nou ook jij hebt een, uh, een niet één een dubbelfunctie, maar een uh, vierdubbelfunctie. Uh, een van de dingen die je hier doet is uh, on-air events. En, ja, dat is eigenlijk het ding, hè. Daar da uh, ja, ja, ja, precies. En je gaat, uh, ja, je hebt heel veel dingen georganiseerd. Uh, uh, waaronder volgende, uh, nee, even kijken. 14 juli ga je een kunstfestijn uh, bij Mango's organiseren. Ja, het kunstfestijn. En, uh, ja, dat is een soort, uh, ja, een soort X-factor, hè. Ja, voor de vijfde keer. Uh, voor de vijfde keer. Dit jaar. En uh, ja, vijf jaar geleden begonnen we daarmee samen met Joyce, uh, Joyce Meister en uh, dat was het eerste jaar dat Joyce meedeed en daarna stopte ze ermee omdat ze een uh, musicalopleiding ging doen en toen uh, kwam je toch op een punt van uh, ga je door of ga je gewoon na het grote succes stoppen want het was toen een tijd in een ja dus dat hebben we drie jaar in het muziekpavillon gedaan. Na drie jaar zei het OVZ van... Nou, we stoppen er helaas mee. Wat de, de, de OVZ die wilde dat ze verder niet sponsoren? OVZ. Of OVZ die wilde dat Ja, die, die sponsorden dat inderdaad. En uh, dit is trouwens de oude informatie... Want de site gebruiken we niet meer. Oké. Okay. Maar... Um, maar... Uh, ja, die stopte ermee... Vanwege bepaalde redenen. Omdat het uh, toch uh, wat minder ging met de, met de deelnemers. En de kwaliteit vonden ze ook niet al te best. Maar ja, een talentenjacht is... Daar doen ook af en toe mensen mee die niet goed kunnen zingen of toch ja. eigenlijk geen talent hebben. We screenen ze wel. Maar toch weer. Uh, ja, dat klipt er af en toe tussen. En, en hoe en, gaat die screening hoor? Uh, uh, uh, nou, ze kunnen. Wat we gaan doen. Mensen kunnen naar www.onair-events.nl, dat is ze dan voor dit jaar. Kunnen ze zich uh, opgeven? Een talent van goochelen, zingen, dansen, springen, uh, poëzie. Het maakt eigenlijk allemaal niet uit. Want het. Uh, je kan allemaal meedoen met het een soort Talent. Ja. En uh, ja, dus mensen kunnen zich opgeven... via www.onair-events.nl Ja, maar het, uh, het screenen, hoe, hoe ga je dat... Uh... Via een lijstje, een vragenlijstje krijgen ze. En uh, via, dat, uh, via dat lijstje wordt er, wordt er in ieder geval een adres gegeven. Er is alles gevraagd. Krijgen ze per e-mail een, een uh, inschrijfformulier... Die ook per e-mail moet worden En daar vragen we ook vaak uh, eventjes een, een YouTube-filmpje. Een, een, een, ja, dat je, je toch een beetje kan zien. inleven van wat voor artiest het is. Ja. En wat, wat ze precies doen. Ja. Maar als en, ik nou een YouTube-filmpje uh, opstuur van net die ene keer dat ik niet vals zong. Hoe, hoe ga je daar, daar mee om? Want ja, dan... ja, dat kan gebeuren. Hmm. En dat is ook een, een, een, een, uh, een risico die je loopt. Ja. Maar, maar toch, het uh, is... Dus, uh, als je niet kan zingen, dan horen we dat ook. Dan kan je niet één keer wel goed zingen en de andere keren niet. Ik denk dat mensen zelf ook niet zo'n groot risico willen nemen natuurlijk. Het staat wel met je blote billen. Ik weet niet of jij... wij hebben natuurlijk al eerder een talent. Ja, gehad. Ik weet niet of jij de bij... De keer bent geweest dat er een jongen was en die had een ander bandje opgestuurd. Dat was die keer dat ik jurid was. En dat hij bijna een pui eruit sloeg omdat hij zo boos werd. Nou... Dat wil ik voorkomen. En uh -huh. daarom zal ik. Maar dan, moeten, ik ook we veel dan, dan moeten we de krachtig vrijwilligers weer uitnodigen om, om daar <laughs> te komen verbouwen. Dat willen we natuurlijk niet. Nee, nee, nee, nee. <laughs> nee. Maar in ieder geval, dus wij uh, wij zorgen ervoor wel dat dat het flink gescreend wordt. Ik. Bel ook altijd even met de, de talenten die uh, zich opgeven voor zo'n talentenjacht. Om toch even te kijken: heb je al ervaring? Kan ik je ergens mee helpen? Mocht je geen muziekband hebben en je kan wel goed zingen, lever ik ook vaak nog wel een muziekbandje aan. Uh -huh. Ik stimuleer dat alleen. En wie, wie zit er in de jury? Op dit moment is dat nog niet bekend. Oké. Okay. Ik, ik kan er wel één naam noemen: dat is Betty van Voorst. Precies, die pak ik gisteren, Cine die zei Fem, dat inderdaad. Die staat uh, drie keer in de. In de in de jury. Nou, met alle en... liefde wil ik weer een keer uh, meegaan. Uh... Nou, Hoi. die aanbod neem ik graag aan. En we uh, en, en we proberen ook een bekend iemand te krijgen. Ik ben bezig op dit moment met Luna. Ik ben... En, uh, en dat, uh, ja, dat, dat, dat is hartstikke leuk. Maar het is ook vanwege haar Duitse agenda, om het zo maar te zeggen, want daar is ze gewoon heel erg bekend, is het toch wel lastig om wat te plannen. Dus we zijn daar nog mee bezig. Is dat, ja. is dat uh, een van de winnaressen? Uh, nee, Luna is, uh, is een uh, Duitse zangeres. of okay. Eigenlijk uit Nederland komt ze. En uh, in uh, Duitsland gewoon heel erg bekend. En uh, ja, die. Uh, die woont hier in Zandvoort, dus ja, we ja. hebben gewoon goed contact mee en proberen we het toch eventjes te regelen. Ja. Hey, we gaan nu even naar, uh, naar jouw kunstverstein. we hebben nu de voorselectie gehad, zeg maar. Ja. Um, er zijn twee voorrondes, hè? 14 juli en 25 augustus. Dat klopt. Dat, uh, dat zit heel veel uit elkaar. Ja, dit jaar wel, want voor de, afgelopen jaren, de afgelopen twee jaar hebben we het maar één keer gedaan. ...en er was ook geen voorronde helemaal niks... ...maar uh, ja, je, je, de mango's wilden graag een talentenjacht... ...en uh, die had een paar data's met geluidsdagen voor het strand... ...en ja, daar moesten we aan houden. En, um, Noem, leg eens uit, geluidsdagen voor het strand? Ja, je hebt evenement, in evenementen binnen Zandvoort mm -hmm. heb je een paar geluidsdagen... ...waar je mag knallen, om het zo maar even te zeggen... ...zoals bijvoorbeeld circuitrun, circuitdagen wordt je mee getrokken... ...eigenlijk op de dagen dat er uh, muziekfestivals zijn in Zandvoort... Is er ook een geluidsdag afgegeven? Hoeveel geluidsdagen hebben we zo in het jaar? Dat... Dat durf ik niet te antwoorden. Ja, okay. Dat zou je misschien zo meteen even aan de burgemeester kunnen vragen. Want ja, dat die valt komt natuurlijk uh, daar ook om. na 11 uur langs. Goeie vraag. Ukval, uh, je, je hebt dus te maken met die geluidsdagen. En ja. uh, je bent, uh, daarom heb je, ben je op 14 en 25 augustus gaan, gaan zitten. Ja. Uh, waar heb je het vorig jaar eigenlijk uh, gedaan? Nou, toen heb ik het op eigen kracht gedaan. Nadat we over Z hadden gezegd, Toedelu, uh, ben ik uh, een vergunning aan gaan vragen. Ben ik subsidie aangevraagd via de gemeente. In die subsidieaanvraag is er wat misgegaan. Uh, qua aanvraag, uh, uh, je hebt een structurele uh, subsidie en je hebt een, uh, een, een, een eenmalige subsidie. En ik was niet op de hoogte dat je een structurele uh, subsidie moest aanvragen. En waardoor ik, uh, ja, waardoor ik eigenlijk in de problemen kwam en weer bij de gemeente kwam van hier ben ik weer. En toen zei hij, je ja, hebt maar uh, een eenmalige subsidie aangevraagd... ...dus we mogen hem niet de tweede keer uh, geven. Ah, oei. Dus uh, je ja, weten? ja, toen uh, ga je kijken ga ik naar sponsors ga ik, uh, wil. Ik wil op de plek blijven, want ik heb het op het Kerkplein vorig jaar georganiseerd. Het was wel een geweldig succes, alleen er waren een paar ondernemers... ...die de geluid uh, niet fijn vonden in hun zaak. Ja, er is toch een vergunning afgegeven, dus daar kan je niet zoveel mee op dat moment. Dan moet je de krant een beetje in de gaten houden wanneer de vergunningen worden afgegeven. Maar... Uh, is geen sponsors meer. En toen uh, kwam Mango's, die had de talentwicht in... Uh in Excel gezien. Die zeggen, ja, ik wil ook een talentenjoogd, maar toch even iets anders, dat er ook kinderen mee kunnen doen. Ik zeg, ja, dat is het kunstverstijnen, dat is echt voor kinderen. Voor, voor jong talent. Ook, ook, alleen. ook, ook kinderen. Ja, nou, Eerst was het alleen voor kinderen. Ah, okay. Maar omdat we dit jaar vijf jaar bestaan, willen we toch een nieuw jasje eraan geven, een lustrum. En dat willen we ook eigenlijk best wel vieren. En dat laten we ook zien met oude talenten die mee hebben het kunstverstijnen de afgelopen vijf jaar. Om ook even te kijken of zij een gastoptreden kunnen ja. geven. Om en, toch een en, klein beetje Hoeveel succes inmiddels hebben? Ja, want er zijn er best Zoveel. Hmm. Ja, er, er zijn. Ik noem eens wat kanjers die. Uh, die nou, Bianca uh, die Piadora. Bianca Piadora heeft uh, ook uh, bij het laatste uur van CFM dan altijd. Uh, of uh, niet altijd, maar uh, deze maand, afgelopen maand, heeft ze daar uh, wat verteld over het Kunstenstein. En uh, Bianca Piadora, die, die heeft toch uh, best wel al grote optredens uh, mm -hmm. staan. Uh, vorig jaar heeft Brittany gewonnen bij het Kunstenstein. Brittany is een meisje van 14 uur. en. Uh, die zie je gewoon heel erg ver komen bij de Voice Kids. Hmm. En dan denk je toch, ik zit je eens te kijken. En dan denk je van, hé. Hey. Hmm. Ja. We hebben gastoptreden gehad van ATF en Suggest. En uh, ATF en v Suggest, um, die uh, woonden vroeger in Zandvoort. En die wonen, uh, wo Suggest woont nu hier wel in Zandvoort. En ATF is verhuisd. En ze zijn ook helaas uit elkaar. Maar die zie je dan bij Hollands Cool Talent. En die hebben gewoon een, uh, een top 100 hitje te pakken. Dat soort dingen zie, zie je allemaal. Uh, Remy uh, natuurlijk, de uh, saxofonist. Uh, yeah. Remy de saxofonist. Mag voor Zandvoort gewoon een, uh, een videoclip maken... die echt behoorlijk veel bekeken is. Hey, en uh, als mensen mee willen doen... Uh, na al deze enthousiaste verhalen... Hoe, uh, hoe kunnen ze zich opgeven? Ja, ik wil wel een, beetje een, een klein beetje een oproep doen. Uh, wil jij stralen in de spotlights? Um, kan je dansen, springen, uh, swingen... maar over muziekinstrument bespelen... of... Uh, of iets totaal, iets anders wat met entertainmentwaarde op het podium te maken heeft. Geef je dan op voor het kunstenstijn. Het, uh, het is 14 en 25 augustus de voorronde. En dat kan je, kan je opgeven via www.onair-events.nl Oké, okay. hoe ver ben je al met je, met je inschrijvingen? Nou, het, het, het, het, het is... Um, ik zit nu op uh, um, bijna één zo vol. En, um, dus de, de één voorronde is vol? Dus 14 juli is een beetje vol? Uh, ja, maar wel verdeeld over okay. twee. Dus ja er kunnen voor alle dagen nog een uh, stuk of vijf à zes uh, deelnemers bij. Nou, klinkt heel goed. En uh, tegen die tijd uh, zullen we nog wel even een keer horen in de pers en zo, wanneer precies de festivals zijn, dan uh, kunnen mensen ook zelf gaan kijken, hè, als uh, om mee te... om gewoon als... hoe als, als zeg je dat? Om uh, ervan te genieten van al die artiesten. Ja, want bij het kunstenstaan proberen wij altijd wel even de de, um, de, de, de, de, de drempel wat lager te houden. Ja. Uh, je, je hebt talent en je Durft eigenlijk niet te ontplooien, dat je het toch net durft ontplooien. En er zit geen single-opname of een videoclip bij of wat dan ook. Nee. Dit jaar hebben we echt een hele leuke prijs. Ik mag het alleen helaas nog niet zeggen, want het, het is nog niet. Kunst is breed, hè? En ja. Uh, daarom. Ja, inderdaad. Hey, nou, heel veel succes met, uh, met dit Verstijn. Ik hoop ja, dat het een groot al. succes wordt en dat jij een grote meneer wordt hier in Zandvoort <laughs> en in heel uh, Nederland. Ik wil je nog heel even vragen, want je bent uh, ook een tegenwoordig een vaste uh, technicus van Goedemorgen Zandvoort geworden. Omdat Roy ja. van Buringen uh, gestopt uh, nee, is. Nee, ik ben Roy van Buringen en het is ah, Roy Haldeman. Roy Haldeman. Dat <laughs> oh, last niet hoor Sorry. Uh, Roy Haldeman is gestopt. Ja. En uh, je bent vaste technicus uh, geworden. Dat klopt. Dat betekent dat je eens in de drie weken de techniek weer Eén bedoet. keer in de maand. Oh, voor jou is het één keer in de maand. Ja. Ja. Oké, okay, nou dan schema, dat, dat zien we dan nog een keer. Dan wil ik je heel veel succes uh, mee wensen. Dankjewel. Met, uh, met deze dingen. We gaan uh, naar het nieuws en de muziek. En uh, ja, het programma van de... Van, nou, uh, Irene. Ja, uh, we hopen zo meteen burgemeester uh, Meijer hier het ontvangen over de Bibop uh, te praten. Fatima van der Maas die komt uh, een, boek, uh, een boek over het oudste kinderhuis in Zandvoort uh, om vijf voor half twaalf vertellen. En dan is nog mevrouw Partijn uh, die praat over het onderhoud van de oorloggraven van de Joodse begrafenis op Overveen. We gaan nu luisteren naar muziek en het nieuws en weer muziek. We gaan nu luisteren naar Crash It met Everybody's Gatta.